Luister naar het voorspel. Simbaas Sterveni, Regie Leon Pogo. Ik werk, wenst hard nieuws, eet van de naam. En nu hebben ze mij naar deze stad gestuurd, Sendeziel in Noordoost-Congo, de Dijksgrijs van Centraal-Afrika. Deze tropenstad is een vergaarbak van donkere menselijke ellende. De regeringsautoriteiten konden in het verleden hun weelde niet op terwijl de rest verkoperde. Uguru, vrijheid is hier een ironisch schoutwoord voor duizenden werklozen. Die er vier jaar na het uitroepen van de onafhankelijkheid van Congo en na het vertrek van de Belgen nog erger aan toe zijn dan voor die tijd. De opstand daartegen is in het zuiden en hoogte begonnen. Het rebellenleger waarvan de soldaten, de Simba's, geloven dat ze na de doop met het wapen van Lumumba onkwetsbaar zijn, druist nu op naar steunenvies. De stad lijkt op een belegerde bevechting. Er heerst een paniekstemming. Het is niet een Zelfs in deze bar in het moderne Palace Hotel waar ik nu zit... is het ondanks de fans heet en benauwd. Overal zoemen de vliegen. Soms word ik buiten schieten. Ik wacht op een plant of dochter uit Wamba, Ariana Moreau... die ik uitgenodigd heb om met me te lunchen. Ze is jong, slank, blond, vrolijk en ondernemend. Ah, daar is ze. Oeh. Wat een hitte. Ben ik op tijd? Fantastisch. Hoe is het op straat? Ze waren bewapende zwarte soldaten op elke hoek, in elke straat en op elk plein. Ze zijn op de dood. Zult u wat drinken? Ja, graag, whisky-soda. Veel soda en weinig whisky. Twee whisky-soda, alstublieft. Ik arriveerde enkele dagen geleden in Stanleyville, Wat een verschil met Wamba, hier 400 kilometer noordelijk daar de landelijke rust van een koffieplantage. Hier paniek. Eigenlijk ben ik vergeefd naar Stanley veel gereisd. In opdracht van mijn vader moest ik met de regeringsautoriteiten praten over vergunningen voor export van koffie. Maar er viel niet te praten. Deze stad is een belegerde vesting. De rebellen rukken vanuit het zuiden op naar hier. De autoriteiten nemen de vlucht. Het leger van de Simba schijnt onoverwinnelijk te zijn. Gisteren heb ik op een cocktailparty kennis gemaakt met Frank Roumbauwd, een internationaal journalist. Hij is lang, donker, ironisch, ernstig en ondernemend. Ik heb zijn aanbod om met hem te lunchen geaccepteerd. Hoe vindt u deze bar? Gezellig. Gezellig, monsieur. U veel zo'n aanbod, mevrouw. Ja, graag. Dank u. En nu het oudere recept, monsieur Roumbauwd. Ja, het zal het dus altijd graag. Absoluut. Mijn volle naam is Jean Lufungula. Ik ben van de stam van de Azande. nu ubaarkieper in het palace Hotel. Ik heb gezien dat het woord Uhuru... niets voor de meesten van ons betekent. Het is niets anders dan de schreeuw van een pauw in het oerwoud. Er was ons voor 1960 van alles beloofd. Uhuru... Betekende grote huizen, veel eten, een auto, misschien wel een blanke vrouw. Dat dachten we tenminste na het vertrek van de Belgen. Maar nu, vier jaar later, beseffen we dat de hoge regeringsambtenaren al het geld dat ze ons beloofden in hun eigen zakken staken. De kosten van het levensonderhoud zijn met 300 à 400 procent gestegen. De grote plantages liggen er verwaarloosd bij en duizenden werklozen slenteren langs de Congostroom. Daarom heb ik in het geheim een steun gegeven aan de MNC, de partij van Lumumba, en aan de Simba's, die nu oprukken naar deze stad. De regeringsambtenaren zijn laffe hyena's, die met de staart tussen hun benen ervan doorgaan. In de stad hier is paniek. Ik geef berichten door, want de Simba's willen alles weten. De journalist ken ik. Hij realiseert al een paar weken meisje kan ik niet. Maar ik luisteren naar wat de Blanken tegen elkaar zeggen. Misschien kunnen de Simbaasers straks een voordeel niet doen. U vindt ons natuurlijk allemaal een stelletje idioten, monsieur Rombard. Waarom? Well. Ik neem het niet kwalijk. Maar ik word altijd een beetje kribberen als ik mensen als u ontmoet. Zubber? Ja, kribber. Een paar weken geleden nam u in Brussel een fietsdag. Die strekt zich eens lekker uit... Grote paar glazen belastingvrije whisky door uw keel, stapte over in Leopoldsin en kwam tenslotte hier aan. En u trof het. U kwam midden in een zwart circus en de toeschouwers zijn een stelletje doodspannen blanken. Wat wilde u eigenlijk nog meer? U overdrijft, man, maar wat allemaal wel. Ik overdrijf niet. U bent toch immers de neutrale waarnemer? U zult het in uw artikel wel eens allemaal uit de doeken doen. En het dankbaarste onderwerp is dan om te schrijven dat die vroegere kolonialen opeens doodsbange suffers zijn geworden. Die eindelijk krijgen wat ze verdiend hebben. Waarom bent u zo bitter? En waarom graaft u zo diep? noordoost kongo is nieuws, gewoon hard nieuws. Niet meer en niet minder. Daarom ben ik hier. Dat nieuws heb ik te rapporteren. Ik ben er niet bij betrokken. Ik haat geen neger en ik haat geen blanke. Ik, ik sta er buiten. Hij staat er buiten. Dat denkt hij tenminste. Blanken zijn soms net witte pelikanen die grote bekken hebben. Maar hij vergeet dat onze soldaten niet alleen hard zullen optreden tegen de Congolese verraders die ons land aan België en Amerika hebben verkocht, maar ook tegen de blanken. Onze soldaten, de Simba, kunnen zo hier zijn. Ze werden gedoopt met het water van Lumumba, alle kogels. Door het nationale leger op hen zullen worden afgeschoten. veranderen in water. Ze zijn onoverwinnelijk. Als ze Stanley viel veroverd hebben. Dan kunnen wij aan de grote duivering beginnen. Hij staat er buiten. Nu. Heet van de naald. Weet hij wat dat is? In 1960 was dat de verkrachting van blanke vrouwen. En het mishandelen van blanke mannen. Nu is het congolees tegen congolees. Neger tegen neger. En hij staat er buiten. Deze Simba's hebben moord op hun geweten. Die zo huiveringwekkend zijn, dat je de details maar liever niet vertelt. Het zijn bezetenen, die door hun medicijnmannen worden aangevuurd. En ze staan voor niets. Nieuws. Heet van de naald. Ja, dat kan hij krijgen. Hij zal er vlug genoeg van hebben. En dan pas zal hij merken dat hij er niet buiten staat. Dat hij nergens afzijdig kunt blijven. Nog een whisky? Mademoiselle? Nee, dank u. Zeg maar, Marianne. Oké, okay, Marianne. Frank. Ja, je over, Marianne. Ik zal je eerlijk zeggen waarom ik hier naar jouw hotel ben gekomen, Frank. Ik was hier in Stanleyville om enkele zaken van mijn vader te regelen. Maar het is niets niet te niet regelen. Dat de autoriteiten op de vlucht zijn. Die man die met mij vanuit Wamba hierheen kwam. Ik is gisteren naar Wani Rukulu gereden. tegen alle goed waarschuwingen in. Ik vermoed dat de rebellen hem gevangen hebben genomen. Maar, je begrijpt het. Ik zit zonder begeleider. en alleen durf ik niet naar Wanda terug. Zou jij er iets voor voelen om met me terug te rijden? Charmant voorstel. Onzin, ik doe alleen maar een beroep op je. En wat voor een? Probeer je mijn positie nou eens in te denken, Marianne. Laten we eens voorstellen dat ik ja zei. Moet ik dan een telegram sturen naar mijn hoofdredactie met ongeveer de volgende inhoud? Moet een meisje naar Wamba brengen, 400 kilometer van Stanleyville. En daarom geen tijd om de relletjes in deze stad te verslaan. Relletjes? De intocht van het onoverwinnelijke Simba-leger, zeker? En waarom niet? Dat is toch redelijk, Marianne? Waarom denk je dat ik hier ben? Om kokterpaartjes achterlopen? te lopen? Om met de Belgische, Nederlanders of Amerikaanse consul te praten? Ach, laat het me over ophouden. Ik zoek nieuws. En dat zijn voor mij op het ogenblik de Simbas. Ik wil straks met alle plezier met je mee rijden, maar Nu nee. niet. Begrijp je dan niet dat het straks onmogelijk wordt om naar het noorden te reizen? Dan zien we wel weer. Een oplossing vinden we altijd. Wat wil je eten? Kip met rijst denk je? Ik ook. Zijn we in een reiszaal? We zijn nog op de rekening, zo. Goed, monsieur Rombaut. ...maar ik het, Marianne. Redelijk. Naar nou, die dreun die je me zojuist hebt gegeven. Maar ik kan toch niet aan de... Ja, dat zal wel. Maar intussen zit ik met de stukken. Dames en heren luisteraars... hier volgt een belangrijk bericht. De gouverneur deelt ons het volgende mee. In verband met de huidige politieke situatie... ...hebben de regeringsautoriteiten besloten... ...een uitgaansverbod af te kondigen. Vanaf dit moment... Mag niemand zich meer op straat begeven. Hij die aan dit bevel geen gehoor geeft, loopt kans te worden neergeschoten. Einde van dit speciale bericht. Hiervoor ben ik bang geweest. Het is niet heel ziek. Het is dus alle kansen dat ik Wamba niet meer kan bereiken. De toestand is ernstiger dan Frank denkt. Vier jaar van verbittering zullen straks tot een explosie van haat ik kende meegs en als blanke hier in Congo geboren. Enkele dagen geleden maakte ik nog een voedseluitdeling mee. Een politieagent sloeg er onbarmhartig op los als de opdringende mannen en vrouwen te dicht bij de uitdelers kwamen. Sent had een buik als een Japanse worstelaar. En de ambtenaren zagen er minstens zo goed uit. En de mensen die zich om hen heen verdrongen waren mager en onderzot. Zij zullen raak nemen als de Simba's komt. Je bent zo stil. Ha, wil je dat ik ga zingen? Nu ik weet dat je hier de eerste uren, misschien wel de eerste dagen, gevangen zit. Je hebt in elk geval een kamer. Welke? De mijne. En jij dan? Ik slaap al op de grond. Dat zou de eerste keer niet zijn. Ik red me wel. Wil je de kamer zien? Waarom zou ik in jouw kamer slapen? Er zijn niet kamers genoeg. Dit hotel zit jokvol. Er is geen kamer meer te krijgen. Ga je meekijken? Ja of nee? Ik zal niet veel anders opzetten. Ik neem met hem de lift naar boven. Vreemd. Ik ken hem pas. Ik weet niets van zijn karakter, zijn achtergronden, zijn hoop en zijn twijfels. Ik zou bij een vreemde op zijn kamer moeten overnachten, omdat ik niet weg kan uit dit hotel. Hier zijn we dan. Open opent de deur en laat me binnen. Ik kijk misschien in de grond. Ik zie wat rondvliegende sokken, wat hemden en boeken. Een tijdmachine op een tafeltje, een paar koffers en enkele boeken. En een bed met mesquitegaas. Hoe vind je mijn kamer, Marianne? Nog als elke andere hotelkamer. Ik kom het uit uit het raam. Je hebt er een prachtig uitzicht over de stad. We staan samen voor mijn raam en kijken naar beneden. Ineens is er de intimiteit die tot nu toe volkomen ontbroken heeft. We zien beide hetzelfde. We denken beide hetzelfde. Het is of een reusachtige bezem de straten heeft schoongeweegd. Alleen een hond loopt nog kistelvatend rond. Blij dat hij eindelijk het rijk alleen heeft. Een paar gieren zitten nieuwsgierig op een dak naar de straten te kijken. Door de woonhuizen, de winkels en de bankgebouwen is het zware tralie daar al neergelaten dat de stad op een gigantische gevangenis lijkt. Kleine groepen regeringssoldaten patrouilleren door de straten. En af en toe rijdt een legerwagen voorbij. Het lijkt wel een dode stad. Ja, die zou er bang van worden. Terwijl ik het zeg. Zie ik de en straat er neergekomen. Bij de hoek blijft hij staan en kijkt rond. Hij staat er zo inzaam om toe gillen weg te gaan. Niet door te lopen. Omdat dit levensgevaarlijk is. Ik zie een neger uit een rijstraat komen. Hij is op blote voeten. Zijn hemd en zijn broek zijn gescheurd. Er ligt doodsangst in zijn ogen. Hij begint te rennen. Er gebeurt niets. Totdat hij onder ons raam is gekomen. Dan... Stommeling! gek. De was een stomme makkak! Ze hebben me neergeschoten. Het is oorlog, Marianne. Ik voel zijn arm om me heen. Het geeft me veilig gevoel. De Congolees trekt nog even met zijn been. Hij ligt dan weerloos. Zijn hoofd op zijn rechterarm. Zijn benen uitgespreid. Trek het je niet te erg aan, Marianne. Je moet hier altijd gewoond hebben. Om het te mee te voelen, Frank. Ik ben hier geboren. En daarom ben ik kleurenblind. Als jullie tien negers zien, dan lijken ze allemaal op elkaar. En bij mij is dat anders. Ik zie de negers als blanken, begrijp je? Ik vereer ze niet. Ik, ik, ik minacht ze niet. Ik, ik haat ze niet. Evenmin als ik dat de blanken doe. Daarom doet die dode man op straat me wat. Hij is een mens. Een mens. Het blijft als een monument in mijn kamer staan. Een mens. Wat heeft iemand in Europa tegen me gezegd? Oh ja, die nikkers zijn zwarte moordenaars. Ze gooien in de bomen thuis. Ze zijn wreed, ze zijn smerig, ze stinken. Ik gooi er een stelletje atoombommen op, dan zijn wij van die zwarte rot zo ja. Een mens. Laat we hier weggaan, Frank. We Binnenbaar? Ik kan me niet schelen waarheen. De bar is op het ogenblik de enige zucht plaats. geplaatst. Geef me alsjeblieft dat we drinken. Natuurlijk. Jean, hetzelfde staat straks. Onmiddellijk, monsieur. Als u ligt. Meneer Zij. Zij. Weet u wat er zo even gebeurd is? We zagen het vanuit ons raam. Ken je hem, Jean? Nee, monsieur. Ik kan hem wel berichten over naar de Simba. Maar waarom zou ik dat aan die Blanken vertellen? Vertelde de blanke vroeg iets aan mij? Als voor de onafhankelijkheid een hoge ambtenaar binnenkwam, dan moesten we alle gaan staan. Hij keek ons dan aan of we vee waren. Vaak heb ik een hoogopslag bestudeerd. Ik was ongeïnteresseerd, zoals je naar Geit kijkt. De Blanken maakte fouten, maar ze boden nooit een excuus aan. Dus u denkt dat de man die er net als een beest werd neergeschoten... een aanhanger van de Simbas was? Natuurlijk. Wat weet hij anders op straat? Misschien heeft hij het radiobericht niet gehoord. Oomgeving. Zijn vrienden zouden hem onmiddellijk gewaarschuwd hebben. Zijn lichaam ligt hier voor de deur, monsieur. En zo sleept het gesprek zich voort. Het is dus in een uur of half elf gaan we naar Franks kamer. Ik heb me nog nooit in zo'n merkwaardige situatie bevonden. Zwijgend staan we naast elkaar in de lift. Buiten hoor ik het ratelen van een mitrailleur. Ik vraag me af wat er morgen zal gebeuren. Wat zullen de Simba's doen? Hoe zien ze eruit? Zullen ze mij naar Bamba laten reizen? Die paar keer per het lijkt me geschikte congolies. Frank is nu ernstig en zwijfzaam. Hij opent de kamerdeur voor me. Twee vreemden die op dezelfde kamer slapen. De idiote situatie. Ze staat dicht tegen me aan als ik de kamerdeur open doe. Er is een soort lotsverbondenheid tussen ons gegroeid. In de kamer is het benauwd. Samen lopen we naar het raam en kijken naar beneden. Hij ligt er nog steeds, Frank. Zie je die kieren? Waarom halen ze dat lichaam niet weg? Ja, waarom niet? Waar wil je dat ik slaap? In mijn bed natuurlijk. En jij? Ik zoek wel een plaatsje. Goed. Ik slaap niet. Ik luister naar haar ademhaling en naar het koor van de kwekel. Wat een krankzinnige situatie. Een meisje ligt tegen haar wil in mijn bed. De dichte meskietennet onttrekt haar aan mijn ogen. Ik vraag me af of ze slaapt. Ja, Frank. Ja, Marianne. Wat bedoelde je straks... toen je tegen Lufungula zei... dat de aanhangers van de Simba's... roekeloos waren? Oh, niks bijzonders. Ik dacht dat je iets suggereerde. Toen Jean bij me stond, dacht ik dat ik hem en die neger een keer samen had gezien. Waar? Overdag in de bar. En welke conclusie trek je daaruit? Dat Jean ook iets te maken moet hebben met de Simba's. Dus jij denkt dat die man op weg was naar Lufungula? Om eerlijk te zijn, ja. Wel te rusten. Dat rustig. maar jammer. Ik kan niet in slaap komen. Ik luister naar zijn ademhaling en naar het geluid van de tritters. Een vreemde situatie. Door het dichte moskieten zie ik hem niet meer. zelf zien. Kom. Ik was al op toen ze me riep. Ik kijk naar buiten en het eerste wat me opvalt is dat het lichaam van de dode Congolees is verdwenen. Een tiental soldaten van het regeringsleger is bezig hier op de hoeken een te maken. Het vreemde is dat de lopen van hun wapens zijn omhangen met lang graf. De sergeant staat te schreeuwen dat ze voort moeten maken. Behalve die soldaten is er niemand op staat te zien. Ik sta naast Frank. En voelt een nerveuze spanning. Hij legt zijn warme hand in de mijne. Plotseling horen we beiden vanuit de verte een verward schreeuw dat langzaam aanvalt. Ik ken het niet. Ik ben in de Congo geboren, maar dit heb ik nog nooit gehoord. Dat kan niet. Dit is toch een moderne stad met grote hotel, bankgebouwen, auto's of afstandstalen. Dat gezee is reën, het onderbouw. De geleiding van een rituele plechtigheid... ...het gehuil van dansende negeren om een hoogopvlammend kampvuur. De soldaten van het regeringsleger schieten in het wilde weg... ...dat er nog niemand te zien is. Nu het geschreeuw aanslaat, voel ik zijn arm om me heen. En dan voel ik de eerste Simba-soldaat. Ze zijn met groepjes van tien man... ...en recht rechtop verder... ...zich niets aantrekkend van de soldaten van het regeringsleger. Voer de eerste groep uit, helemaal alleen op een jongetje van een jaar of twaalf. Hij is ongewapend. naakte lichaam wordt bedekt door palmtakken... die hij om het lichaam draagt. Op zijn hoofd zit hij een muts van lange witte apenhaalen. En op zijn borst en schouders zijn de inkervingen te zien... die bij de ceremonieën van de onkwetsbaarheid zijn aangebracht. Hij waait met een wit stokje. En natuurlijk denkt hij dat door dit gebaarde de kogels van de vijand in water zullen veranderen. Achter die kleine medicijnman... lopen dertig soldaten in groepen van tien... De meesten hebben hun bovenlichamen behangen met palmbladeren. Ze dragen geen militaire uniformen. Ze hebben wel helm op hun hoofd. Die omwonden zijn met de huid van de luikpacht. De eerste groep is gewapend met geweren. Waarmee ze alleen maar af en toe in de lucht vliegen. De tweede groep heeft alleen messen en de derde zwaait met van pijlen en boog. Het is ongelooflijk. Dit is een oorlog van kinderen. Achter de soldaten marcheren kinderen met witte stokjes in de rechterhand. Ze zijn tussen de tien en vijftien jaar. En ze lopen ernstig in de stoet mee. Jeunet, de jeugdbeweging van de MMC Le Monde. Ze zijn gekleed in korte broekjes en dragen palmtak om hun lichaam. Soldaten van het regeringsleger zetten het op hun loop. Met een paar goed gerichte schoten hadden ze deze voorhoede van het rebellenleger gemakkelijk kunnen vernietigen. Maar alleen al het zien van deze onkwetsbare Simba... schijnt hen in paniek te hebben gebracht. Onbegrijpelijk. Als iemand anders het me later zou vertellen... zou ik hem niet geloofd hebben. Toch gebeurt het nu en op dit moment. We staan nu dicht tegen elkaar. Frank en ik. Nu zitten we er middenin, Frank. Het zwarte circus is begonnen. Nu alleen nog maar de vraag wat de directie met het toeschouw. Ik wil op hen loslaten. Ik ze naar huis laten Ben je bang, Marianne? Ja. Eerlijk gezegd ben ik er ook niet gerust op. Laten we Jean eens vragen wat hij ervan denkt. Nee, mee? Waarom niet? Ik weet niet meer achter de baai te staan. Hij heeft voor een plaatsvervanger gezorgd. Zelf zit hij aan een tafeltje, druk redenerend... met een zwaar gebouwde man in het uniform van majoor. Hij stelt hem dan voor. Monsieur Rombault, mademoiselle Mouro. Major Macondo Kalonga, commandant van de commandotroepen. Ach dan, majoor. Ik garandeer u aan alle blanke vrijheid en bescherming van uw eigendom, mademoiselle, monsieur. Dat zal u niet gebeuren. Ik moet u echter voor één ding waarschuwen. Bemoei u niet met politiek. Dit is een zuivere binnenlandse aangelegenheid. Hij geeft ons geen hand. Hij spreekt alsof hij een proclamatie voorleest. Zijn gezicht is koud, leek en hard. Ook hij draagt een luipaardevel om zijn helm. Ik ben bang voor deze man. Hij zit er zelfs genoegzaam bij. Met de wellustige gratie van de zwarte panter in de paringstijd. Onze vingers draagt die gouden ringen. Hij spreekt perfect Frans. Zijn ringbaard geeft hem iets sinisters. Het is voortaan verboden wapens te bezitten. Hebt u dat goed begrepen? Ja, majoor. U mag geen soldaten van het regeringsleger verbergen. Begrepen. Als u wapens bezit, een soldaat van de vijand verbergt... of een zender in uw huis hebt, laat u geëxecuteerd. Ik heb hier geen huis, majoor. Dat is te beter. Als u straks gelachen hebt toen mijn Simba's binnenkwam, Vergeet u één ding. Met dit leger hebben wij een gebied veroverd... dat vele honderden malen groter is dan België. Weet u waarom dat zo makkelijk ging? Wij vechten voor een ideaal. Wij willen de mensen een betere Congo geven. Wij zijn het uitverkoren volk van God. En Christus en Umumba zullen ons beschermen. Daar kunnen zelfs de Belgen niets aan veranderen. Kom. Ik heb belangrijke zaken te doen. Goed waar. Geen gemakkelijke man, Jean. Waarom zou hij? Hij is een gearabiriseerde Congole, het Pindu. Die zijn nooit pro-blank geweest. Bovendien leven we nu in de tijd van de grote zuivering. Zuivering? Natuurlijk. Eerst ruimen we alle regeringsambtenaren en officieren op. En pas daarna kunnen we aan de opbouw van het land beginnen. Wil je daarmee zeggen dat er massa-executies zullen plaatsvinden, Jean? Voordat ik die vraag beantwoord, eerst een verzoek aan u. Noemt u me voortaan niet meer Jean, maar kapitein Lufungula. Dan zegt u niet meer je, maar u. Als u daar prijs op stelt, natuurlijk, kapitein. Goed. Nu het antwoord op uw vraag over die executies. Dat is ja. Maar dat is onmenselijk. Minder onmenselijk dan wat zij vier jaar lang hebben gedaan. En wat zijn uw plannen, kapitein Lufungula? Ik mag mijn benoeming af. Of wat? Als stadscommandant in het noorden. Stanleyville is bezet. Van alle gebouwen is de azuurblauwe vlag met de rode baan omlaag gehaald. En vervangen door de vlag van Lumumba. Die blauw is met zes gouden sterren. En een grote gouden ster in het midden. De Simba's beheersen het baat. Ze gedragen zich gedisciplineerd. Ze stelen niet plunderingen heb ik nergens gezien. Maar mijn gezichtsveld is niet groter dan mijn raam. Want we mogen nog steeds niet naar buiten. De Congolezen wel. Die zijn op straat gelokt door een felle radioleden. De spreker roept hen op zich voor het Lumumba-monument te verzamelen. Hier staan Frank en ik voor het raam. Lachend en zingend trekken duizenden inwoners van Stanleyville hier voorbij. Ze zwaaien met palmtakken en bloemen. Maar op de hoeken van de straten staan de Simba-soldaten... die controleren of ze in bezit zijn van een partijkaart van de MNC Lumumba. Kunnen ze die niet laten zien... dan worden ze aan een vrachtwagen gesliet... die naar de gevangenis brengt. Ze plunderen niet, Marianne. De Fungula vertelde me dat er de doodstraf op staat. Ja, de doodstraf. De nieuwe rechtsorde van de rebellen. Zo hard, je kunt nooit weten. dat. ze hebben luidsprekers aangebracht... Als we het raam open doen, moet je de sprekers hier kunnen verstaan. Heb je daar belang bij? In mijn beroep moet je nieuwsgierig zijn. Goed, doe het niet. later het niet. De timbers zijn onkwetsbaar. Dat is die majoor die we straks spraken, Kalonga. Dennis, ik wil weten wat hij zegt. Zij zullen zeg. niet stelen. Zij maken onderling geen ruzie. Zij mogen niet bij vrouwen slapen. Zij bidden niet. Zij spreken geen Frans. Zij wassen zich niet. Zij laten hun arm groeien en zijn ze gedoopt met het water van Lumumba. Zij haten de vreemdelingen. Heel de rijkdom van het land komt in hun handen terecht. Vreemdelingen zijn Belgen en Amerikanen, maar ook de ambtenaren van de centrale regering van Tumbe en kazakubu Vreemdelingen zijn sommige. ...zijn sommige handelaars, sommige onderwijzers, of die dieren die ons bestelen. Je werkt alleen nog maar voor hen. En als je met werken wilt ophouden, dan komen de soldaten en zetten je in de gevangenis. Is dat werk nuttig voor ons? Als je wegert, zetten ze je nog langer gevangen. Hebben wij daarom de onafhankelijkheid van ook gebracht? Ik dit de volksrecht. Wij zullen afrekenen met de krachten van de centrale regering. Met de dienaren van de imperialisten. Met de lafaards die ons land verkwanselen. Hebben zij niet hun zakken volgeschaft met ons geld? Hoe kunnen wij een proordelen? Hoe de volk de doodstraf over hen uitspreken? Hier staan ze. Examen. hebben ze niet daar al lang beroofd bestolen en uitgezogen? Hebben zijn armoede honger en werkloosheid gebracht? Woonden zij niet in paleizen? Aten zij niet hun wap vol? Vloegen en met handelden zij niet? Die dit parken, de maag is gevuld met onze honger. Dit monster dat deze gemeente van Stanley Ziel was... Is verantwoordelijk voor jullie armoede. Moeten wij hem doden? Zijn hart en zijn lichaam rukken? Zijn zon uit zijn mond? Ik doe het verhaal, ik heb Frank. Ik kan het niet aanhoren. vind je niet zo op, Mariana? Zullen ze hem doden? En ik ben er bang van wel. Oog omhoog, tant om oog, tand op tand. Na een uur trekt de menigte weer ons aan ons raam voorbij. De vijanden zijn gedood en misschien zelfs nog verminkt. Kijk naar hun gezichten... en zie dat de vreugde is uitgedoofd... na de doedastige roest van het volksgericht. Ze spreken niet. Ze zingen niet. Ze lopen zwijgend naast elkaar... met dure palmpakken in de hand... alsof dat de ledematen zijn... van de mannen die ze ter dood hebben gebracht. Ze lijken langgeslagen... uitgeblust... alsof de doden hun energie hebben gestolen. Wat moeten we eens helemaal aan doen, Frank... Niets. Afwachten. Niets? Dat jij nou heus, dat ik in dit stomme hotel blijft zitten. terwijl ze zich in Wamba ongerust over me maken. Er zal niet veel anders opzetten. Je mag nog steeds de straat niet op. Wat kan jou wat schelen, hè? Jij hebt je kopij en je doet je werk. Maar ik. Binnen. Ah, kapitein Lufongula. Mademoiselle, ik kwam u iets zeggen dat u zal interesseren. Ik ben benoemd tot stadcommandant van Wamba. Wanneer vertrekt u, kapitein? Als ik bericht heb gekregen dat de Simbas Bamba hebben veroverd. Wanneer is dat ongeveer? Drie dagen, vier dagen, een week. Zou wij met u mee kunnen rijden, kapitein? Als u de gevaren bijneemt, ja. Welke gevaren? De Simbas zijn niet erg op de blanke gesteld. Er kan onderweg van alles gebeuren. Dat risico zullen we dan moeten nemen. Dank u wel, kapitein. Goed. Ik zal u waarschuwen als ik vertrek. Zie je, Marianne? Dat kan gebeuren in een volksrepubliek. Vandaag ben je baarkeeper, morgen stadscommandant van Wamba. Dat komt ervan als je het hele kader van de nationale regering afmaakt. Wat is Wamba eigenlijk voor een dorp? Nou, een flinke plaat. Je hebt er een ziekenhuis, en een polykliniek. Een gemeentehuis, een gevangenis. Een aantal scholen, een seminariën, een zusterklooster... En een grote missie van de paters. Vergeet dat laatste maar. Wat bedoel je? Spaar maar alsjeblieft voor missionarissen. Waarom? Wat hebben die mensen jou bestaan? Niets, maar ik geloof niet in hun werk. Kun je niet duidelijker zijn? Of waarom? Omdat ik het je vraag. Als je dan per se wilt, ik geloof niet in dictatuur. Dictatuur? Waar heb je het nou over? De dictatuur van de angst. Als je nou niet doet wat ik zeg, dan ga je de gevangenis in. Nou ja. Of je nou zegt levenslang of de eeuwige verdoemenis... dan is dat laatste nog een stukje erger. Missionarissen laat me niet lachen. Dopen en bidden en misseleden en biedturen. Maar hebben ze ooit iets gedaan om het sociale probleem in Congo op te lossen? Ze doopten en ze onderwezen, meer niet. En de hospitalen dan? Ik heb het niet over de hospitalen. Ik praat over de armoede. Je zou een wanbaas met Pater Staal moeten maken. Waarom? Omdat hij al veertig jaar in de missie is. En jouw beter van antwoord kan dienen dan ik. Ik heb er geen enkel belang bij. Je hoeft maar om je heen te kijken om te zien... dat de missie nog nooit een sociaal probleem heeft opgelost. Dat is niet de taak van de missie. Dat is de taak van de regering. En als die het niet doet? Dan... Dan was de missie haar handen in onschuld. Laat het mee ophouden. Heeft geen zin. Best. Maar dat wil niet zeggen dat ik van gedachten ben veranderd. Iedereen heeft recht op een eigen overtuiging. Behalve in de kerk. Wat vroeg ik je? Goed... Waar woon jij in Wamba? De koffieplantage van mijn vader ligt even buiten het dorp. Waarom zijn jullie na de onafhankelijkheid eigenlijk gebleven? Omdat we van Congo houden. Omdat al onze herinneringen hier liggen. Congo is het mooiste land op de hele wereld. Ja, dat zie ik. Wamba is geen standy Maar de Simba's rukken nu op naar het noorden. Richting Wamba. En. Zullen ze daar niet hetzelfde doen als hier? Ik weet niet. Frank, hou op. Je moet jezelf die vragen stellen en niet je hoofd als een staatsvogel in het zand steken. Ik heb geleerd af te wachten. Ook nu. Vooral nu. Die Simba's roken hennep. Daar worden ze half gek van. Hennet roken was vroeger verboden. Vind je de gevangenis voor je. Nu is het toegestaan. Het wordt zelfs aanbevolen. Frank, blijf bij me. Ik ben bang. Maak je niet ongerust. Ik ga met je mee naar Bamba. Dank je, Frank. Het duurt nu al vijf dagen. En nog steeds hebben we niets van kapitein Loefongula gehoord. Er staan in staan en zijn de zuiveringen in volle gang. Regeringsautoriteiten, hogere ambtenaren, officieren en zelfs leraren werden terechtgesteld voor het monument van Lumumba. Of in het stadion. Het is afschuwelijk zoals de mannelijke en vrouwelijke jeunesse zich misdraagt... En jonge bloeddorstige monsters. Niemand durft zich meer met een das om en een jasje aan buiten te wagen. De redenvoeringen van de nieuwe leiders zijn fel en verbitterd. De bevolking verkeert nog steeds in de roes van de onafhankelijkheid. Nieuwe Simba's melden zich voor het front. De gevangenissen zitten overvol. Er moeten al duizenden Congolezen zijn gestorven als slachtoffer van de politiek. Het is een winst zoals ik nog nooit heb meegemaakt. Zelf kan niet meer weg. De grenzen zijn hermetisch gesloten. Vijf dagen. Nog steeds niet. Hij komt wel. Dat zeg jij. Hoe is de weg naar Wamba? Hij gaat dwars door die woud Gevaarlijk? Nee. Behalve bij de dorpen die we passeren. Welke dorpen? Madula, Batama, Batabalinga... Afazende, Arakubi, Niania, Gaia en Bayenga. Mm -hmm. Waarom is het bij de dorpen gevaarlijk? Vanwege de controlepost. Mm -hmm. Waar is het volgens jou het gevaarlijkst? In Bafazende. Waarom? Omdat het centrum is geweest van de beruchte secte van de luipaardmannen. De leden van hem hulpden zich met de huid van de luipaart... en vermoeiden zo door de Mambela-priesters aangewezen mensen... De Belgen hebben de leiders gearresteerd en in Wamba laten ophangen. En denk jij dat hun kinderen dat nog niet zijn vergeten? Ik ben er bang voor. Kapitein Loufangula heeft woord gehouden. Ik wil ons vanmorgen halen. We rijden nu richting Wamba. Hij, Mariana en ik. De weg gaat door een groene oerwaltel. Zit je goed, Janne? Ja, ik ben het gewend. Ik kan het eigenlijk beter aan jou vragen. Om eerlijk te zijn heb ik me nog zelden zo onbehagelijk gevoeld. Als er hier iets met ons gebeurt, krijgt er geen hamer. Dat heb ik ook aan te denken. U moet meer aan het noodlood overlaten, monsieur Romboud. Dat doen wij zelden, kapitein Loufongoula. Zie die, die baboon? Die apen, Als hun kinderen bedreigd worden, dan nemen ze ze aan de hand mee. Terug het oor, in! Ze lijken me menselijker dan wij. Hier, hier waren vroeger veel dorpen. Maar de inwoners zijn er Stanleyville wil getrokken. Waarom? Nou, omdat ze niet voldoende verdienden onder de blanken. De Belgen kwamen hier jagen. Wij negers konden ons dat niet voor We mochten bovendien geen wapens bezitten. We konden hoogstens een baantje krijgen als geweerdrager. Of spoorzoeker. Die tijden zijn gelukkig veranderd. Veranderen we niet. ...naar de onafhankelijkheid, nu vier jaar geleden. Nu pas zijn ze veranderd. Wat ik altijd gewild heb... ...is een normaal leven voor alle Even in de koloniale tijd gebeurde dat niet. En toen het grootste deel van de blanken betrokken was, even min... werden we geregeerd door dieven en profiteurs van ons eigen volk. Wanneer komen we bij een controlepost, kapitein? Het eerst volgen is wat waardende. Dan moeten we de lindie over. Is het gevaarlijk, Tom? De vervolging is al die blank. Wat moeten we doen, kapitein? Niets. Blijf in de ziek. Als ik met de wachtposten praat, zeg niets. Houd uw paspoorten gereed. Het is nu donker geworden. En de koplampen boeren zich door de duisternis van het oerwoud. Marianne zit zwijgend naast me. Haar hand in de mijne. Ik weet niet of ze waakt of slaapt. Zelf ben ik ongerust en nerveus. Dit gebied is al door de Simba's veroverd. En ik weet nu genoeg van deze rebellen om het te realiseren dat ze tot alles in staat zijn. Hoor je dat? Hang. Ja, dan thans. Hoor, Rostrommel. Houdt u zich kalm. We zijn in Bapazende. Wacht hier. Het beeld is grotesk. Voor de jeep staat een wachtpost van de gebijs. Hij draagt een blauwe motorhelm die met palmbladeren is ombonden. En daarop een prachtige satijnen bloem van een avondjapon is vastgemaakt. Aan een brede leren riem om zijn middel draagt hij een lang mes. Hij zegt niets. Er staan soldaten. Enkelen hebben een op het hoofd. Zijn gearabiliseerde meesters die fel anti-blank zijn. Sommigen hebben witte koppenriemen om hun naakte, zwarte lichamen. De rest bestaat uit jongens van 15 of 16 jaar. Ze hebben scherpe messen in hun handen. Het lijkt wel of ze dronken zijn. Blijf kalm, Marianne. Ik ben bang, Frank. Ze komen dichterbij. Ik zie het aan hun ogen. Ze hebben help gerookt. Dan zijn ze tot alles in staat. Dat je dan... Beweeg je niet. Blijf vriendelijk kijken. Hou geen stomme dingen uit, Frank. Ik volg haar raad op. Ik kijk naar het spiegelende water van de Limbi-rivier waarin de manen van zilveren spookschip schijnt te drijven. Ik had ze er gehaald om mee naar Wamba te wijzen. Wat heeft me daartoe gebracht? Misschien de gedachte dat ik over de grens van Buganda uit dit ellendige gebied zou kunnen ontsnappen. De sympathie voor dit vreemde meisje. een mengelhoed van broosheid en wilskracht... Afrikaanse met een blanke huid. Waar zou die van hier blijven? Heel goed. Die brandmoef komt dichterbij. Ja. Kom met die auto, Blanken. Wij zouden hier wachten op de kapitein. Kom met die auto, zeg ik u. Geef een hand, Blijf bij me. Natuurlijk. Ja, nu die Blanken moeten zwijgen. We lopen achter hem aan. Het kampvuur dat hoog opvlamt in de warme toonwavond. Ik ben gebiologeerd door deze dodelijke komedie. Ik zie kinderen en jonge mannen die bereid zijn tot elke aanval. Elke moord. Voor het gedreven door een nieuw ideaal. Een gevaarlijk ideaal voor ons. De trommer worden luider. De gezichten zijn dreigend. Blijf staan, Blank. Ik voel de hand van Frank. Ik probeer het trillen van mijn lichaam tegen te houden. Maar het lukt me niet. Hoog vlamt het kampvuur op. Zwijgend staan we Omringd door de zwarte soldaten. Ik ben kapitein van Wat gebeurt hier? Ze hebben ons gevangen genomen. We Dan moet u er niet mee, kapitein. Dat is onmiddellijk prijs, soldaten. Waarom, kapitein? Omdat ik van de generaal opdracht heb gekregen ze naar Bamba te brengen. Het zijn he het, het niet. De man is een Nederlander. Het meisje is hier in Congo geboren. Dat is een Congolees. Maar het zijn blanke. En wat zou dat? Daar de blanken. Jullie hadden de Belgen. En de Amerikanen. Goed, kapitein. Neem ze maar. Eens. Maar kom nooit meer met ze langs. Het zou u slecht kunnen bekomen. Vlug. Kom mee naar de ziekte. Opvliegen. Niet daarvoor. We hebben het zelf ervaren. De eerste dag al. Direct nadat kapitein Loufengoula ons had afgezet... ...bij de koffieplantage van Henri Moreau... ...de vader van Marianne. We waren nog geen uur thuis... of we werden opgeroepen naar het gemeentehuis te komen. Het nachtmerrie. Of zoals we hier zeggen... ...het uur dat de apen dromen. De hand van het gemeentehuis is overvol. Alle blanken van Wamba zijn opgeroepen. Achter een tafel... Dat is Najor Makondo Kalonga. Naast de tafel staat een mitraillet. Voor zich heeft hij een stuk papier met een potlood. Pater Berners-Taal? Ja, leeftijd? 70 jaar. Waarvan meer dan 40 jaar in Congo. Hebt u een lidmaatschapkaart van onze partij? Nee, ik doe niet aan politiek. Ja, maar dan zullen we u moeten neerschieten. Volgende. Ik ben de bisschop van het Justice Wamba, majoor. Wat een eer voor een eenvoudig soldaat. Zou ik met alle verschuldigde eerbied uw naam mogen vragen, monseigneur? Zeker. Ach, die interesseert nog minder. Is hier een zekere journalist, hè? Ja. Hoe? Stendeling? Goddienst? Christen. Is de bisschop uw baas? Nee, ik ben protestant. Dus geen christen. Natuurlijk wel. <coughs> Nationaliteit? Amerikaan. Een vijand van de kogel, dus Een vriend. Spreek me niet tegen! Is de bischop een vriend van u? Uh, ja. Werkt u met hem samen? Nee. En is dat u christen was? Dat ben ik ook. dat u dezelfde christen? Natuurlijk. Waarom werkt u er niet samen met de bischop? Omdat hij een baller heeft. Hij uh, is van een ander geloof. Met een andere christen? Nee. Heb u dan het ware geloofd? Ja. En u, monseigneur? Wij geloven het ware geloof te bezitten. Desondanks zijn wij broeders. Dus u bent het niet met elkaar eens? Op sommige punten verschillen wij van mening. En toch gelooft u in dezelfde Christus? Ja. Dus u bent het wel en niet met elkaar eens? Ja. Dus als u met die eens bent, dan kunt u op hetzelfde ogenblik het niet met hem eens zijn, monseigneur. Dat is de meest eenvoudige wijze om het samen te vatten, ja. En wat zegt u kustus dan nu van, monseigneur? Wat bedoelt u, majoor? Vindt u kustus dat goed? Ik vermoed van niet. En toch ga je niet maar door. Waarom zaten de zwarte mensen vroeger in de kerk apart van de blanke, monseigneur? Dat was dwaas. Waarom had je vroeger een zwart- en een blank hospitaal, monseigneur? Ook daar was ik het niet mee eens. Dat geen verliefd voor het best om zijn als u neerschiette. Denkt u ook niet, monseigneur? Dat is aan u om te beslissen, majoor. Het verhoor duurde uren. Daarna mochten we weer gaan. De oude strikscommandant van Wamba werd voor onze ogen neergeschoten. Zonder rechtspraak. Zonder palaver. Frank en ik gingen met vader terug naar onze koffieplantage. Daar schoon papa een whisky voor ons in. Op je terugkomst, Marianne. Hoe was het in Wanda, papa? Het is beestachtig geweest, Marianne. Het ging erger te creëren dan hyenas. De ene terechtstelling rechtstelling volgde op de andere. Mannen, vrouwen en kinderen moesten toezien en met palmtakken zwaaien. Daarna aten ze mensenvlees. Ja, ze aten hun vijanden op. Afschuwelijk. Ontzettend. Dat nieuwe geloof. Het is niet een beroerte te lachen als het niet zo tragisch was. Eerst krijg je God. Daarna Christus en Lumumba. Eerst is na de derde dag verrezen uit de dood. De tweede, derde jaar. Lumumba heeft de kracht alle kogels in water te veranderen als ze zich tenminste maar laten dopen met het Mailumumba. lumumba Wat een flauwe keur. Misschien, monsieur Mouwon. Wat bedoel je met misschien, Roombards? Dat geloof van hen klinkt u even vreemd in de oren... als het christendom hen in de oren zal hebben geklonken. Klets. Begrijpt u dan helemaal niets van de situatie? Alles, papa. We hebben stel niet veel meegemaakt. Het was verschrikkelijk. Vooral de eerste dag. En wat dacht je van hier... Tegenover het gemeentehuis hebben ze de vlag van Lumumba neergezet. Daar werden alle bestuursambtenaren, alle hoofdmannen, alle intellectuelen... ...doodgeschoten, doodgeknuppeld of doodgestoken. Op bevel van majeur Calonga? Ja. Calonga gaat weg. Wombra krijgt een nieuwe stadscommandant. Wie? Kapitein de Fungula. Hij was vroeger baarkieper in het hotel waar Frank logeerde. Hij heeft ons een lift gegeven daar hier. Het zegt tijd. Je hebt geen idee hoe die kalonga de paters heeft gepest en vernederd. Om over de slagen maar we niet te spreken. Toch geen doden? Nee, tot nu toe niet. Maar waarom proberen jullie tweeën... waarom proberen jullie niet over de grens te komen? En u alleen laten zeker. Ze lijken precies op elkaar, vader en dochter. Ze weten allebei wat ze willen. En ze zullen blijven. Dit is niet het soort dat op de vlucht slaat. Ze zullen er samen over debatteren, ze zullen vloeken, schreeuwen en huilen, maar weggaan zullen ze nooit. Je moet onder een vlammende zon zijn geboren, dat afschuwelijke rooie stof hebben geslikt, gewoon geworden zijn aan de geluiden van het oerwoud en het dreunen van de tamtams, om zo te kunnen spreken. Ikzelf heb hier niets mee te maken, en toch. Zou ik het voor jullie gemakkelijker maken als ik ook, leef? Gemakkelijker. Doe toch niet zo flink, Rombouts. U zit hier niet in een filmstudio... ...maar in een gebied dat door bloeddorstige rebellen is bezet. En dus zou ik er door moeten gaan? Ja, met mijn dochter. Hier is nieuws. En wat voor nieuws? Het is alleen dat u het niet meer zult kunnen navertellen als u blijft. Na vertellen? Leert u mij alstublieft Europa kennen. Weet u wat ze zullen zeggen? De ene groep zal vreven, zie je wel, die negers kunnen niet eens op eigen benen staan. De andere groep zal zeggen, natuurlijk vermoorden ze die blanken die nog altijd van hen profiteren. Zwart-wit, hè? Ja, zwart-wit. En dat is erger dan u denkt. Ik, ik wil mijn dochter in veiligheid. Ik blijf. Ik ook. Voor één keer in mijn leven zal ik niet op de loop gaan als het gevaarlijk wordt. Voorlopig blijf ik. Later kunnen we nog altijd zien. En als er geen later is. De volgende ochtend brengen Frank en ik samen een bezoek aan Pater Staal, de overste van de missie. Hij is een kleine, tengere man met een kleine baard. Je ziet hem zijn 70 jaar niet aan. Ja. Ah, Marianne. Fijn voor je vader dat je terug bent. Mag ik u Frank Rombouts voorstellen, Ja, Natuurlijk. Hij is journalist. Aangenaam, meneer Rombouts. Papa, Tja, ik kan jullie op deze kamer geen stoel aanbieden. Laten we naar de rechter gaan. Bernard Staal is mijn naam. Ik zat enkele seconden geleden nog op de enige stoel die mijn kamer rijk is. En ik keek naar de verschillende portretten van mijn vader en moeder... Lang dood zijn. Wat was mijn moeder trots toen ik naar de missie vertrok? Zodat bedroefd. Zo, gaat u binnen en gaat u zitten. Een kopje koffie. Oh, dat zal me goed doen. <laughs> Ze komt uit onze eigen plantage. Hoe gaat het hier, Paterstaal? Och, de bekende plagerijen. Waarom zou ik hem hier vertellen? Moet ik herhalen wat de weeskinderen van twaalf jaar me gisteren vertelden? We mochten vooraan staan. De mannen die heel slecht zijn geweest. En toen heeft de majoor eerst een slechte man doodgeschoten. Hij viel zo raar en was zomaar ineens dood. En toen kwamen er nog veel meer aan de beurt. En we moesten allemaal schreven en zingen. Waar denkt u aan, Paterstal? Eh? Oh, ik vraag me af wat slechte mensen zijn. U kunt u beter afvragen wat u tegen hen kunt doen? In deze tijd een vergeefse vraag. Het antwoord is niets. Bent u niet te pessimistisch? Ik ben realistisch. Wat bedoelt u precies? Lamba ligt 400 kilometer van de hoofdstad Stanley veel midden in het Oerwouds nationale leger is gedesorganiseerd. De grenzen zijn hermetisch gesloten. En de Simba's beheersen alle wegen. Vluchten is onmogelijk. Het enige wat je kunt doen is. je aan te passen aan deze situatie. Ook aanpassen gesproken. Daar heb je Major Kalonga. op Ja, Major Kalonga. Ik heb auto's nodig. Juist. Hier hebt u de contactwereldjes. Waar bergt u een geheime zender in uw huis? Natuurlijk niet. Weet u dat zeker? Natuurlijk. Er staat de op. Dat is me bekend. Hebt u wapens? Nee, dat heb ik u al tien maal verteld. Hebt u een vlag van de centrale regering? Nee. Hebt u een Belgische vlag? Ook die niet. En deze dan? Is dit een Belgische vlag, ja of Nee. Waar hebt u die gevonden? In een van de bijgebouwen. Ik weet wel waarom u die vlag verborgen hebt. U wilt ze straks weer op het gebouw rijden als de huurlingen jullie bevrijd hebben. Maar dat zal niet gebeuren. Waarom maakt u het ons zo moeilijk? Jullie bidden dat het nationale leger ons zal verslaan. Maar jullie vergissen je. Onze zijn, zijn onkwetsbaar. Wij hopen alleen dat er rust en orde komt. Let op uw woorden. Ik ga nu... We zoeken mijn soldaten en het hele huis. Als u een radio zender hebt, dan vinden ze die zeker. Het is elke dag hetzelfde. Trekamenten, schuldpartijen, Je wordt er doodmoe van. Hij wordt verwaard. Doe wie? Ik vertel het straks al aan vader door kapitein Oofangula, die ons een lift gaf naar Wamba. Oh dank. Hoe zijn de paters er Ze praten er weinig over. Huh? Ik beantwoord die vraag liever niet. Ze zitten voor mij en kijken me aan. Wat moet ik ze na veertig jaar missieleven zeggen? Moet ik hen zeggen dat ik me geslaagd voel? Moet ik hen zeggen dat ik vol ideaal hierheen kwam? Dat ik me nu voel als vuurpapier papier dat glad geworden is? Moet ik ze meenemen naar mijn kamer en hun mijn bezittingen laten zien? Een radiotoestelletje, een beetje wasgoed, de geur van zweet, een tandenborstel, een scheerapparaat, vergeelde papieren, vergeelde evenals mijn foto's, evenals het wit van mijn ogen. De enige bezittingen na veertig jaar Congo. Toe, Pater Staal. Wat denkt u ervan? Ik weet het niet. Ik vrees het ergst als het nationale leger terugkomt. Ik ben niet optimistisch, Paderstam. Ik ben alleen eerlijk. Dat antwoord bleef me de eerst volgende weken bij. Er gebeurt niet veel. Maar